Speaken. Wat worden bezig met u allemaal? He. Die dat dat echt van doen hebben, voor aan te geraken, die spieken, maar wat zeggen dat zo niet, dat zijn woorden horen van u. En de betekenis van uitkliegen, maar dat is niet precies of je dat uitkliegen voor je bad pakken, zijn een andere betekenis, uitkliegen, of uitgeklit kan ook zijn. En de hoofdtijden van geven, begint dan een keer met een... Te vervoegen. Te vervoegen, ja. Wat, wat zeggen men dan? In de kindertaal was dat zo uh, een, een uitschieterknop. En het zelfste tern. Ja, de hoofdvorm van, van tern. Ja. En uh, wat drukt het tussenwerpsel uit? Aou. En wanneer bezigde er een goed af van tijd nog een keer. We landen ook weer een remken op, hè, maar ja, dat is ook allemaal van de kinderen. Hè. En welke betekenis geeft de Assenaar aan Antrase? Van Antrase... Soms hoor ik toch ook precies een leuva afu, Laura. Uh, al, Altrace. Maar Altrace zal het wel zijn, hè. Ja, en het zelfste vuur, anaris. Ik ga misschien nog een paar. En de betekenis van aftoeken. En van dat toeken zijn er nog andere ja. dingen dan aftoeken. Een maskestoeker en een toeken in tijd. Weet er al een keer gebezigd. Ik dat precies niet meer. Misschien werd dat minder gedaan ook, hè. Ik <laughs> uh, Aftoeken. En afschulpen. Ja, ja. Wat schulp eraf, hè? En afkatsen. Zie allemaal mee af. En dan nog een liste. Aaitern. Dat is zeker genoeg ja. voor, voor te beginnen, hè? Ah, en alliantse. Alliantse was ik overgeslagen. Alliantse maken. En uit en uit En abondance in kaartspel. En was zich tegen een lift in een gebouw. En een half wat dat dat zou zijn. En spieken. En er is al reactie, We luisteren, naar onze eerste meewerker van het nieuwe jaar. Dat is een handgift. Ja. Hallo. Uh, Goeiedag Loren en Nee. He. Het, het is een dolf. En uh, aan ja. alle de mannen de beste wensen. Ja, ja, ja. ja tjong. Dankjew. Bedankt. En evenveel. Het eerste, dat is van kaartspel kaartspel aan van dansen. Ja. ja. Dat is, uh, dat is uh, van Twiespelen. Dat is van ja. twee Ja. Ja, ja, het En, ja ja. ehm, Ja, ja, ja. Ja. Abondans, als je dat wil spelen, dat zijn 9 slagen dat je moest spelen. Hè? Yeah. Minimum 9 slagen. Hè? Ja. Ja. Je kunt abondans gaan naar 10 slagen ook. Hè. Ja, ik kan me afroepen, hè? Ja, gewoon in ja, ja. vertien. Je kunt uh, abondans gaan tot zo zei, 12 slagen. Ja, ja, ja. is er verschil in deze naar abondans? Nu, daar zal allemaal, daar, ja, daar zal allemaal maar maar uh, ga daar, ga, uh, ja. daar gaat hij, daar gaat hij, ja, neerste man zogezegd, daar gaat hij naar Ja. En uh, dan twintig, ja, dat past, en dan de derde man dat net ook schoen gaat, maar als hij ja. ziet, dat kan tien slagen gaan, hè. Ja. Allee, ja, misschien negen slagen en dat even ergens een suiker tussen ja. dat wil je proberen, hè. Ja. Dat mag zeggen, dat is naar tien slagen, hè. Ja. ja. Ja, Of dat, of vier naar elf slagen, of naar twaalf slagen, hè. Ja. Het moet niet in de dezelfde soort zijn ook, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Zes dat mag, dat mag normaal. In, in alle zout. nee, maar natuurlijk, we moeten het, het, het zien. Dat van, uh, zoo, dat van de eerste dan gaan we wat treuren, nee, daar nee. Ja, ja. Dat, ge, dat, dat, ja, ja. dat is goed, dat is goed. Dat is zeggen, een 7-8-tal en truven. Dat, met, nou, minimum, dit terre van na, want van, naast, de terre van na is, dan kun je er gemakkelijk in spelen. Hè. Ja, ja, maar dat weet ik wel. Uh, met vissen van na zijn 4 truven bij je in zitten. Als je zwaar een 7 of 8 hebt, dat, dat, dat, dat is niet gemakkelijk, maar dat valt nog veel. Hè, dat er 5 bij je in zitten, dat is een 9. Dan zijn er nog binnen. Hè. Ja, ja, ja. Als je ge zogezegd geen 2 slagen kan bijmaken. Het trede van naast bedoelde Aziërendam. en Dam. Ja, Aziërendam, en ja. Dam, ja. Ja. En de vierde is er dan... En de vierde, nee, daar is de zotbaan de vijfde is met de tien en de zesde ja, ja, met de, zo met de te... negenbaan. Zo hebben we één af, hè. Ja. En uh, dan tweede heb ik opgeschreven. Ja. De lift? Ja. Ah, daar is een ascenseur, hè. Ja. ja. Natuurlijk, uh, op travaux zeggen ze tegen een moncharge. Dat werd ook gezegd, hè. Ja, ja. ja. Een ja, ja, ja. mm. mondsaartje. Ja. Ja. ja. ja, dat is waar de zei, dingen ja. allemaal mee naar boven trekken, hè. Ja. Dat gaat van stodje naar stodje. Een hoederliefde gaat van stodje naar stodje. Ja, ja. Daar, uh, de, ze beginnen ermee mee van op de eerste. En uh, hoe hoger dat ze gewoon zitten ze er vanuit naar boven, Dat is een mondsaart, dat ze zeggen, he? Ja, Een voetje ja. of een ascenseur, ja. Ja. Een ascenseur is voor personen en een mondsaartje is voor goederen. Uh, ja. uh, en namelijk in de handen nog doen maar ik kan dat zo slecht lezen. de half stoje zeker, want je bent op ah, ja, de de ja. ja. Ah wel, uh, ja, die half stoje, ja, wel. Gewoon lekker, René. In de jaren hierna, je was daar met een half stoje. Dat was, ik kon dan zeggen, dat een trap, daar ging zo tot tient van de stosje dan niet eens een trap dat je boven ging. Hè. Ja. En dan, als je tot tient van de stosje wordt, heb je een palier ja. met een venster. hè. Ja. En dan, vanop dat palier, vertrok van haar een trap naar het eerste, ja. tegen zijn half toge. Maar dat was veel verloren plots zeg maar. Ja, dat was veel verloren plots. Maar natuurlijk dus de immense oel zo Ja, ik ga nou, nou wel zeggen, dat, uh, met een half toge dat waren in tijd wel wat eisen van, wat eens nou zeggen, van een minimum uh, van de uh, duurde van een 3 meter. Want uh, lekker dat ze daarna doen uh, en wat de mensen zitten van, uh, van de 2,30 meter naar de 2,40 meter, dat is de V genoeg. Hè. Ja, ja, ja. Dat was zeker 3 meters, hè? Zo ja, maar dan moet ik toch nog iets vragen. Een gebouw, een, ja? een eerste. Een eerste, een beneerste, En dan uit het dak nog twee vensters. Ja? was dat ook geen halfstosje? Ja, de dat deden dat ook ja. Dus geen verdiep op eigenlijk hè. Ja, directe ja, ja. kamers onder dak zo. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat dat gaat vertelt, <coughs> dat was in verschillende schoon, ja, wat je al kasteel hè. Ja, ja wij Schieke, ja. grote eerdenhuizen. Ja, ja, dat eerdenhuizen van uh, vroeger, en er allemaal hè. Ja. Een sprekend voorbeeld is ervan, ik weet niet wie er erna woont, het kasteel van Dr. Goossens in de Nieuwstraat. Ja, wij ja, ja. ja dat was, dat de... was zo, een immense ool binnenkomen, vijf, zes trappen op, van naar te hoeven ja, ja, ja. Enorm veel verloren plots, maar ja, er waren veel plots niet, ook, het was groot hè. Ja. Dat zou u zoeken een half stotje zijn haar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Verlijven, nog uh, trappen, uh, trappen genoeg weg, in tijd. En dan, de rijtleren. Ja. Uh, daar hebben we lijven ook nog veel gedaan, dat hebben we veel gedaan in, uh, in dingen, in, uh, in de cafés en in, uh, in de apteken. En in de klinieken heb ik dat ook nog gedaan. Dat was uitkleden, dat was de muur dat ze zijn hè. Ah, in die betekenis. Ja, ja, Dat was afzetten in planchetten of inplaten enzo van eh. Schoonplaten allen, ja. Dat was die in dit. De stiel dat ook uitklieren. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, was... we hebben het nog op die tannas, Bal van voor een bad te pakken. dat bedoelen we niet, hè. maar ja, ja. een ander. Ja, ja. Dus wat is die van, van de schijnwerker. Ja, het is eigenlijk bekleed. Ja. Ja, maar het is Uitkleden, ja, ja dat hebben we tegengezet. Oh. Ja, ja, ja. Maar ja, natuurlijk ga je nog een ander waters. Dat, ja, ja. dat is ja, ook in elk geval zo mogelijk. Dus ja, ja. je gaat een muur of Een muur uitkliën. ja. Dat was met plechet nog voor of, of, of met naar loden, ja, ja, dat was. Het, ja, ja, ja, ja. Dus het bezetten van een. Ja, ja, ja, hoe is dat gedaan? En dan, dan nou, hoe? Ja, je zit bezig te gaan dan nog Daar heb ik in tijd nog veel goed op voetballen. Oh, dat doe ik, ja. Ja, heb ik ook nog veel gezet. Op de voetbal? Ja. Als de ploeg, ik weet dan niet of dat daarna nog zo is. Maar als hij in TV slechte supporters zijn, Maar dat zijn er overal. pas. Ja, jongen, dat zijn er overal. maar als er, als er een jongen was, dat hij feitelijk iets misde of zo. Hij dat, dat weer gemakkelijk een keer geroepen, he. Ja. Zeker weet. En, en, en wat drukt wat je daarmee uit met Anna aan Ah, ja, dat een, ja. Wat is dat, he? Dat, een, dat een niet mee kan of, of moet iets zijn, ja. dat, is, dat is een woord van hem, van hem te kwetsen of iets van 10 Ja. He? Ik zou dat hierop naar bitter roepen. Als, ja, jou, dat wil ik nee. Heeft. Dat <laughs> weer ook gedaan. Want daar moet er ook voor... doen zijn. Daar werd nog wel iets opgeroepen op naar bitter. He. En dan heb ik hm. ieder ander opgeschreven geschreven. Af en toe. Ja. Dat zal misschien ook nog gedaan. Worden, he. Als het zelf schoonheid was, he. En dat was dat hier Frans de mannen kan ja, dat is dan niet altijd, allee ja, wat gaan we nou zeggen, hè? Hierin waar dat ze niet goed tegen kost, zo, hè. En dan met twee of drie mannen toekten ze dan gemakkelijk niet af, naar het uit was, hè. Ja. Ze tegen zijn maar wel en af Dat was dus afranselijk. Oh, ja, dat was de vee niet overslagen, maar hem zouden ik een geven, hè. Weet je wel, al spelen weg, Dat was het, dat ze zullen, als ze de veepen kan pakken, hè. Een vorm van treiter. Ja, wij treiter, ja. Maar vanuit komt er toch wel een labba ook, ja, ja, ja, ja, ja, en een stamp ook vanuit. Zeker en, als dat manneken hem ietsje wijren, hè? Ja, en, en als hij dat vanuit van hij van ja. zult een goede trek geven. Ook, ja, ja, ja dat zeker. Hè. Maar eigenlijk vechten was dat dus niet? Nee, nee, nee, nee, nee, dat was niet vechten, dat was zo... Maar kan er nou wel, ja zo... Wat rijdt er? Nou? Wat rijdt er, ja. Ja, ja. ja. Dan hem dat afschulpen. Ja, wat kun je wel afschulpen? Ja. Ah. Dat is feitelijk koeken, ja, ik kon niet opnemen, hè. dat was ook en be bewerken van hout, Vroeger werd dat veel gedaan, hè, als ze de gebonden moesten gemokken worden, of de kepers. Uh, dat waren allemaal rondel, zogezegd, hè. Ja. En wij en werden naar vierkanten geschilderd hè. Ah, ja. Daar, uh, ik ga nou zeggen, hè. als ze nou moesten een gebond maken, hè. en dat was nou, uh, laat ons nou zeggen, een boom van 20-20 in zijn ronde. Ja. Dat werd daar eerst naar platte kant aan hè. Dat hier dan noemgedraaid en dan nog een platte kant als u dat vier keer tot als een à vierkantig was hè, Want ja. uh, als je in de eisen uh, van vroeger bekijkt en je gooit naar het zoller, daar zie je de gebonden nog staan, dat zullen wel yeah. werk zijn Ja ja. zijn ze afschelpen. Zeg, en je deed dat met behulp van een gereedschap? Ja ja, met een destel werd dat gewoon ja. gedaan he Ja. Maar dat was wel een gevaarlijk wapen hè. Ik, heb dan, ik heb dat zo niet meer gedaan hè. maar ik heb het toen nog wel zien doen. Maar vader, dan deed dat ook in tijd van de opstaken, hè. Ja. Als uh, ons stuiken kwamen gewoonlijk binnen, dat was in de stage van Ternat. Maar vandaar moesten we wel zien dat we dat naar huis kregen hè. Ja. En uh, daar werden die, zogezegd, gescheld. De tekken afgedaan, maar daar werd daar nog een punt een punt daar ook. daar werd rat geboord, maar daar moest er nog een punt uit zijn. We kunnen goed in de grond te steken ja, ook, hè? Daar werd ook nog een punt uit geschulpt. Ja, en dan ja. nog één, dat is Afkatsen ja. af dat wil zeggen uh, in dat je uh, dat goed wil werken en zeggen ik gewoon, dat moet die vandaag gedaan zijn. Dan, ik vond daar een goed achter zit nog zo, dat, ze, ja. dat, dat, dat, dat dat vandaag gedaan is. Hè? Dat dat van komt komt. Ja. Dat is afkatje. Ja, ja, ja afkatje. Eh, zeg je of kinderen gaan afkaaien, hè? Afgekatje. ik heb dan nog horen zeggen, lode. Ik pa zei dat er afkaaien, dat er al nooit muurg maken is, jong. Ja. Ik weet niet of, of dat op die manier is dat je geil wil nemen, hè? Maar ik, eh, als je naar nou iets aan toe zet, hè? Vind je dat zo rap mogelijk gedaan te hebben, hè, hè, dat, dat, dat dat en tijd betekenis niet. Ja, wel het de... was niet anders. Ja, ja maar dat is mogelijk. Ja. Maar als je het uh, dan vergelekt met afkatschen, dat, dat is een sfeer op een manier zullen. Oh, wow. Dat je wil hebben, hè? Ja, ja, ja, ja. Goed, dat afkatschen is afbeulen. Ja. Ja. Afmudderen zeggen wij nog even. Nou, wij af, nog wat af, gezei, ja, wij afmudderen dat we ook gezegd, ja. Ja, ja. Ja. Je het, je iets gezegd van die obstakelen naartoe kwamen in Ternat? Ja. V van waar kwamen die? Ah, die kwamen van Dardenne gewoonlijk, hè? Leude. Toch? Ja, ja, ja. Maar die kwamen toe met de wagon, hè? Oh, ja, ja. Ja, oh, dat, okay. was, uh, uh, dat was te zien, dat weer zo gezegd, van de oeroeroeren weer eroverheen gekomen, hè? Ja. Daar moest er vijftig en daar moest er onder, en daar moest er onder en daar ja. 75 en zo. Ja. En daar wachten ze. Alleen uh, de commandant zei, dat was ze een dingen ding in een wagon, hè? Want, want met een halve wagon brochten ze dat niet, want anders moesten de vee te veel betalen Juist. En eh, uh, die werden die verdeeld onder elkaar zo hè. Ja, hoeveel lachen moesten stemmen hè? En die met kei en pijt werden, naar gingen van Ternat hè? Ja, Wordt die lid van een coöperatief of zoiets? Nee dat nee. kost hij commanderen, hè? In, in Ternat, daar wa was hier dat hij gezegd ook verkocht. Zij aan de thuis van Ternat en dan moet niet in welke. Oh ja. Dat was, uh, hoe we het nou zeggen hè? Uh, als je juist aan de stuurse van tenotste dat de, de schoens, uh, daar een beetje straat in, op haar rechterkant was er nooit magazijn. Ja. En ook nu wil kei. Maar dan hadden we ook uit het wil liggen, maar niet zoveel. En daar kostte hij commandeer. En daar kommende dat hij voetje. Toen weer Zo werd in tijd gearrangeerd. En daar werd de, de, de, de, de, gesch, uh, de geschusten, Want daar ging de, de schus nog aan, hè? Ja, ja, ja. Jij moesten schussen. Ja, dat was meer schillen met ze. Ja. We ja. blijven veel, ja. veel, veel nog helpen doen. Het is ook allemaal aan klein, jongen. Ja, ja, dat is lang klein. Uh, ik, ga naar de ja. leiden, ik ga nog naar een andere jongen ja. aan telefoon laten. al ja. het beste, hè. Bedankt, Tot genoegen. Hallo. Ja, dag heren. En uh, een goed jaar van jou ja. ook, hè. Dat is ons, Paula. Ja. Ja. Ja. het uh, gelijk in de Paula. Ja. Ja. Ik heb daar zo al een beetje van alles gehoord. Ja, ja. Dus, abondans. Uh, Als ja. je dan met in troef voor oh, de Wilveu, hè? Ah, dat is juist, ja. ja. En een ja. abondant in troef, daar ga je vinden. Vinden je gewoon abondant. Ja, juist, ja, ja, ja. ja, ja. Daar zei ik gewoon in troef, dan moeten we gaan zwagen. Voilà, dan ja. moeten we gaan zwagen en ja. moeten we gaan daar laten gaan. Ja. En dan een half stoge, Dat is een zo, uh, wat dat klein vensterkje zit, ja. van boven, ja. maar dat ze geen grote vensters kunnen maken. Ja. Want als de vensters intact zijn, dat, dat is bij onze frans dak. Ja. Dus ja. de vensters in dak zo gemakt, hè? Ja. Dat is een Frans dak. Maar een half tosje, dat waren gewoon like klein venstertjes. Dat ze dan boven nog mogen in de muur. Zo, een van een, een half meter. Zo, ja, hè, ja, ja. Dat was gewoon like een half tosje. Ja. De muur ging nog mee omhoog, maar het was maar een half vensterke. Een half venster, dus een half. Uh, ja, lege, lege kamertjes. Hè. Ja, en ja. Vertrok, dat vensterke vertrok juist een dulper boven de plancher. Hè. Ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Want een Frans dak is volgens mij uh, uitspringen de vensters uit het dak, Goed, maar toch dak, ja. uh, met pannen moe, recht meegemocht zo. Dat er maar meer plots is in de kamer, niet? Uh, en wil je met de vensters intact dus, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Ja, in de pan. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is een Frans dak, hè? En ja. dan spieken, dat is afkijken, hè? Afkijken, zegt de gang. Afkijken, ja. Ja. Dus ga ga zien op wat ander zijn blad, hè? Ja. Ge dat het geschreven ja. het dat is afkijken ja, ja. Dat gaat echt afkijken afkijken, ja. afkijken. dat zal wel mullums zijn hè, Paula dat ja. is cool ja dat is afkijken ja zien op een ander blad in de dagen zijde Hij wil ja nou, en ja, ja. ja, ja. dan met examens zo. hè wat we gaan afkijken hè het is de meedag in in ook afzien zeggen ah ja Nee, nee, ga afkijken. Maar je kunt nog afzien op een andere manier ook. Ja, ja, ja, vriendaardig in aambouk. Maar <laughs> ja. hey. ah, in het was dat afkijken. Was dat afkijken, ja. Zie, si. zie, ja, ja. si. dat er toch verschillen zijn. Ja. Ja. En dan ooit Ja. Dat is dus, als er bijvoorbeeld bij een accident gaat tijden, dan moeten we vriendaardig veel betalen en wordt aan mensen ooit gekliet. Juist, ja. En dan kunnen ze ja. al zijn goeieren afpakken voor ja, ja. het anders te voldoen, dus, hè. Hey. Ja, ja, ja. Hij uh, is want ja, ja. als dat na nou, faillisse mensen gezoekt, ja, de zoeklij is uitgekleed. Ja, en ze ver... hebben alles moeten verkopen. Ver uitgeklied, ja. Of ja. ver uitgeklid. Ja, ja, ja, ja. Dat was dat men eigenlijk bedoelende. Ja. Ah ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan Andrasa, ja, dat is natuurlijk, uh, als je van Andrasa was, hij is stokje gevallen. Hey. En toen zo vliedarig aangetrokken wat er gebeurd is. Iets verschrikkelijk dat er veel gevallen is. En van die Andrasen. Ik ja. was in een stok gevallen, ik ja. was in Zulven gegaan. Dus. Ja. En dat werd ook gezegd aan het praten, dus geweldig aangeduid van iets. Dus ja. ja, ja. Dan vriet gepakt. Vriet van gepakt. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. En is dan aftoeken, hij doet van alles een toeker. He. Ja. Je doet een vrouwentoeker, maar een vrouwentoeker vrouw, in Müllem. dat is zo'n klein baartje. Een sikje, zo dat ze zeggen. <laughs> een man dat zo klein wordt je zo. Ah, dat, is dat is een vraventuker. Dat is een vraventuker. Ah, Dat werd een vraventuker genoemd. Een klaar poenbootje zo. Een klein... Uh, nee, zo'n zo schiksje ja, zo. Ja ja. zo ja, ja, ja. Zeg jij, Paula, en uh, aftoeken, Deen ze dan met de masken zoek? Ja, ja, ja. En ik heb de jongens ook afgetukken. Ah, ja? Die leed het maar niet doen. Ah, niet, Nee, nee, nee, nee, nee. Dat was zijn toch niet vechten? Als dat van deur was, uh, ook Nee, nu jullie nee. zijn zijn in de rug uh, trekken en zo. Ja, ja. ja. Hey, of poeke lapen. Ja. Ja, ja, ja. Zo'n zo ding allemaal, hè? Ja, ja. dat, dat is natuurlijk het lekker hè. Dat waren partagen jongens bezigheden, hè? Ja, maar alleen, als je met de jongens groet gebracht wordt, dan, dan leer je dat ook, hè? Ja, dat moest dat werken, dat, dat gaat Voila. precies een quo jong. De kooiong, <laughs> voilà. Dat was het, ja. En dan uh, afkatsen, dat was gewoonlijk op de kassa steen, hè, zo op de steen dat er iets afkatsen. Als dat iets opviel zo. En je kon stuk van de muur katschen als je mes moest slijpen. Als dat mes, mes boet was, dan moest je dat gaan witten op de muur Ja, Op cementen cementenmuur doen. Oh Zo, gewoon ja. op de muur, ja, moest je dat mes. Uh, we gaan weer doen zo, hè, naar boven en naar onder. En eh, als je daar niet goed op kijkt, kost het dan een afkatsje ook hè, van die muur. Je moest daar wel attent op doen. Dat is ah, dus, dus uh, eraf gaan van die muur. Ja, als je, uh, van, lekker als je het daar daarop kwam, je gewoon ben, ben de brut, je gewoon niet dingen. Dan kats je eraf af en dan kats je het ook, ooit, ooit dat mes, hè. Ja, ja. Dat gaat op die steen bij, hè? Ja. Je kunt dat ook op een witsteen doen ook, maar bij ons was dat gewoon lijkt naar boven te gaan en uh, op de muur van het stal moesten gaan uh, de messen witten. Ah oh, ja? Zo, ja ja, ja, ja. Als dat zo'n cement al, hè? Ja, ja. Alleen dat rijdt stond. Ja, maar zullen ze proefsteen ook zijn? Ja, op proef? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat heb ik weer dat he. ook gedaan. Tja. Ja, ja. Maar afkatsen bestaan nog in een andere betekenis ook, hè? Afkatsen, ah ja, ja, ja, ja, ja, afkatsen voor uh, iemand afjagen, dus hè. Ja. We, we, als je werk veel hebt, alleen mannetjes, geef de slagskendeur hè, want dan moet je gedaan zo aan. Ja. Zo, uh, ja. hè, dat, dat was ook uh, afkatsen hè. Ja. hè ja. Dat was ook zo, uh, Voilà. Ja, dat is dat zal goed. Dat ik er we weer... Dat is niet heel een boel. kan wel van zeggen vandaag. Ja. Want zeg... dat verschil tussen uitgaan en schoon uit schoon of, wat het Jean. Jean. Jean. Jean. Ah, ooit schoon. Ja, is ooit gezoord? Na Neurlog was zijn daar van de Zwarte Brigade die ooit gezoord van de mensen. Uit jouwen. Het jouwen, voilà. Ooit zoon, ja. Ooit schoon, dat werd wel in Mullen gezegd ook. Ja, dan ja. is ooit gezoord. En ooit Sean, bestaat dat er? Dat weet ik. Dat, dat zijn niks, hè? Nee. Ooit zo'n dat, niet, nee. Maar ooit zo'n, ja, ja, ja, ja, ja. En dat zoiets... Uh, uitgestoken ooit zo. Ja. En dat hebben door de, de mensen nooit gezoden, hè? Ja. Ja, ja. ja maar ja. als er nou in Mullen, de dus stond er nog. En ja. daar vertrokken je met een truin. Vind ik heel een tijd. Ah, dan denken ze ook ooit zo'n, hè? Het zelfste, zeg zegde daar aan. Ja, ja, ja, ja. Ah, ja, wel. Ja, maar ja. ja, ja. we we verschillen... allemaal gaan ooit schoen? Ja, maar dat was dan wel positief, hè, Paula? Dus dat is ooit uit ooit zo'n... Ja, dan ja. te zo'n... Ten afscheid. Ten afscheid, zo, ten afscheid. Ja. En dan ging je nog de, dat alle raam dat het afliet, ja. tot zover ja. als het een ja. kost... En ja, we, ja maar... Maar dat had wel een heel, heel ander betekenis. Dus dat, juist... ook, hè. dat was uh, vaarwel zeggen, hè. Ja. Hè? Dus, ja ja ja, ja, ja, ja. Je kost iemand ooit maken, ooit zo'n... En, en je kost ook zeggen... alleen je kost, je ja, ja. kost dus... Uh, als ze dus, hè. Ja, ja, zeggen? Ja, ja, ja. Ja. ja, en dat ja. verschil zit waarschijnlijk in de twee werkwoorden, maar daar gaan we het ja. toch misschien nog eens Ja, ik heb hem ja. anders goed als het zo. Ja. Ja. Maar we hebben vallen twee dus eigenlijk... iets een andere klanken, ja. ja. ja. Uit Sean en uit Sean. Nee, ik heb altijd uit zo. Zo doet we. Ze hebben hem ooit gezooten en ze hebben hem gaan uit zo en is gegaan en zo uitgezon. Ja. Ja, nee. Goed, Voila. goed, para. tot vale. Nostewijk. Bedankt. Wie tot tot Nostewijk niet. Oei, zijn we weg? <laughs> ja. Ah, o, dat is spannend. de zon gaat op weekend. Das tot Nostewijk. En dat, ge, dat ge voor dialectofeunen. Ja, dat moet hè. Voilà. Beste. Vale. Ja, een Geen goed bedankt, weekend he. in ieder geval. Dag. Ja. En we luisteren naar onze volgende medewerker. En dat is meneer Van Beneden. Nou, ah, een dag uh, allemaal. De beste wensen. Ja. Inschuldig ja, zijn van beneden. Ja. goede gezondheid hè. Ja, dank u. Ik ben bij uh, de laatste uitzendingen is er gesproken geweest over de invloed van de maanden. Ja, ja. Bijvoorbeeld uh, tijden van groenten en bevallingen. Ja. Maar de stand van de maan bepaalt ook de datum waarop het Pasen valt. Ja. Ik weet niet ja. of je daar al van gehoord hebt. Zo, zo valt Pasen steeds op de eerste zondag. die volgt op de volle maan na 21 maart. Ach. Dus uh, je hebt de volle maan en je hebt de 21ste maart. Ja. Dan komt de volle maan, en dan de zondag daarachter, valt Pasen. Aha. Ja. Ik de de... Maar, maar posten valt, is variabel, dat valt niet altijd op het zulte, dus de maan ook niet heen? Oh, nee, het is de middag Pasen, als er op een andere datum valt, omdat de maan altijd niet op dezelfde datum valt. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Dus je in de maart, ja. dan de volle maan, ja. en dan daarachter, ja, ja, ja. de zondag, is het ja. Pasen. Ja. En daar is, de beslissing is genomen, ik heb hem dan een keer aangezien op de algemene kerkvergadering van Nicea of van Nicaea ja. in het begin van de negende eeuw, dus al lang geleden, dus in 800. Ja, dan. ja, ja, ja. Dus maar er zijn weinig mensen die daar aan denken. Dus dat de Pasen, dus aanvang van de, de datum van Pasen, aanvang van de maan. Ja, ja. Dus naar de volle maan dus. Ja, dat zal ermee zeer zeker te maken hebben, hè? Ja, dat dus is wel met de maan te maken, hè. Ja, ja. Ook met de stand van de maan, hè. Ja. Zeg, uh, we moesten dat vragen, dus dat zoon, dat wat allemaal over bezig zijn, hè? Zoon. Zoon. Of zo, uit Zoon. Uit Zoon, ja, daar is iemand. Uit uh, maken zeker, Ja? Ja, uit Zoon, ja. Ik denk dat. Ja. Ik ja, denk dat kan ze zeggen om de voetbal, ja. Een uh, beter uit Zoon. Oh ja. We hebben toch genoten even van beneden. Oké. Bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende ja, keer, hè? Ja. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Dag het allerbeste. Ja. Het en veel oogst. Ja. ja, dat is natuurlijk het belangrijkste voor ons ja. programma. Ik had direct opgeschreven dat uit schuiven en uit schefferen. Ja. Dat uit schuiven in iene kieën, volop, nog ja. alleen ja. gaan. Ja. En dat andere, dat is meer met schokskus. Ja. Van een talu afscheffer. Ja, ja, ja. Dat is meer met schokskus, Ja, ja, zeer zeker. Ik denk dat het zo ja. tamelijk klaar is. He? Dat is ons toch al dikwijls bevestigd, René, nee, dus we zitten daar goed. Ja, daar ja, is ja, ja. geen twijfel. Ja, ja. Ja, ja. Uh, nu, uh, uitglijden, uh, dat is lang uit, uitschrijven. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En als dat onverwachts komt, hè, ja. en gelichter ge dus, dan kan dat nog zijn dat je met je kop achterover slaagt en daar ook ja. nog een dikke teken ja. doet. Ja, ja, ja, dat is serieus uitgeschoven. Dat, ja. dat kan zeker zijn. Ja. Ja. Ja. Eh, als je iets kunt terap, gelijk, kan ik doen, uh, bergvoets, viekappel <lacht> en dan uh, aïdel, van vanachter, azolen zijn afgesleten. Hè. Ja. En je komt op van, of juist nat geworden van die blinkende stien. Ja, van die ja, eh. Ik Denk, just. kunnen dat vijven, hè. ja, ja. ja absoluut. En, en dan ligt er vuur dat je het weet. Dan moeten er nogal eens geen uh, bananenschillen liggen zijn. Ja, ja. Die parvenu van Verleefwijk, dat is daarom nog geen rentenieren. Nee, nee, nee. Of een rentenier is ook nog daarom geen parvenu. Oh, ik heb ook niet. Nee. nee, dat is het hè. Dat is een, ja. klein, een klein, schakering. Ja, ja, ja, ja, dus ja, juist, ja. Dus. dat is juist. Dat is just revenue bedoel wel, hè? Op zijn renteleven. Ja, op ja, zijn revenu. lijven. hè? Op zijn ja. revenu, ja inderdaad. Ja, dat ja, was dat, het. Vandaar de verwarring, hè. Dat was, ja, absoluut. Uh, geven, gaf, gegeven, maar gegoven, zeggen ze voilà, vaak. Ja. Is het niet meer wat de kinderen? Ja, maar toch nog. Veel lauwere mensen ook nog zijn. Wat dat dat gewoon. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. gegoven. Bestaat er geen zwakke vorm van dat gaf? Nee, dat geven. Mm, Ik heb een paar keer genoteerd. Geen. Ja, geen. Maar geen. Mm. Ja. ja, nee, dat zit er bij mij toch niet in. Nee. Maar nee. dat gegoven dat klinkt me ja. altijd als een vloek in mijn oor. Dat gegoven. Ja. ja, naast gegeven. Ook agunk ah eh, ah Hè, ja. van gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus, en van tern, ja, tern, a -tern, in de imperfectum en dan geturn Ja. Huh? Geturn. ja. Dus, tern, he, woord. eten. A -tern, ja. Yeah. En, hey, tern. En, hey, ja. Ja. En hij geturn. Dat is wel iets moeilijker, hè? Ten, ja. turn. Ja, ja, zeker, dat, dat is. is ja. dat. Terden. terden. Dat is het terden. Hè? Dat spieken, dat is voor mij ook afzien. Afzien, hè? Afzien, ja, ja. En nu nee, nog geen ander? Afkijken. Ja. Afloeren? Nee, afloeren, mm. nee, nee. Dat is niet, nee, dat is nee niet. afloeren, dat is, uh, dat is dat dat iets anders. Voorbijsteken dan. eigenlijk. Hè? Ja, nee. dat kan ook. ja. Nou, dus van het blad van iemand anders. Uh, in Malom duidelijk afkijken. Ja, ja, dat is. Wij zeggen dus af, afzien. Af, wij zeggen meer afzien, ja. Afzien. Heet afgezien. Een Ja, ontrazen, ja, is er wat gepakt, hè. ontroering. Ja. Die een Ja. dat is ook een striksken, hè. Dat noemen we ook een vraventoeker. Die aan vliegen in het Duits. Ah ja. Dus in plaats van dat plastronk, dat is een striksken. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is ook een vraventoeker. Aha. Dat klein stukje ook, hè, dat klein paardje ja, ja, zeker. Ken het in de twee? Toch? ja. Wat er een ja, maken. Wat is, ja, is allianties maken? Veel meer overeenkomen. Met iemand of met, een, ja. of met een groep of zo. allianties maken. Betrekking hebben met dus. In contact komen met. Ja, is dat niet in het begin van? en mocht de mee? Ja, ja, ja, ja, zeker. Begin van een relatie precies zo, ja, of, maar, maar, of is het al blijvend? Maar ook, ja, ja, ook vriendschap, dus we moeten erom nog niet direct veel relatie hebben, hè? Nee. Ja. Alliance maken, dus ja. We, in, goed mee overeenkomen. komen. Ja dat allieert allieeren, ja, ja, het ja. woord zijn zelf ja, ja. Ja. alliancen maken het woord zijn zelf dus, ik had zo t, de indruk dat dat bij ons meestal negatief gebruikt werd hè. dus in de negatie, je moet mee geen allianzen maken ja, ja, ja, dus ja dat is dan precies een raad dat gegeven ja, ja. aan iemand ja. Ja. Dat, dan dat, dat ze dat dan niet moeten, ja, dus ja. een derde persoon die zegt ja, ja maar ja. C, ja, c ja, die ja, tegen A zegt dat hij met B niet moet, geen alliantie moet maken ja, het lest toch meer naar de, naar de negatieve kant, ja. Allianzen. Ja, dat allieerden we al vroeger gehad, hè, want allieer niet, of die allieer niet. Dus komen Zistens. moeilijk overeen, als ergens een of ander in de familie een probleem is. En dan, ja, ja, dan allieeren ja. ze niet, of niet meer. Anaris, dat hebben we al gehad, toch, hè? He. Dat, dat is... hebben we al gehad, ja, dat anaris. Zeker al gehad, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, ik heb het nogal in Asbeek, in Asbeek nogal gehoord. Van Ares, ja. Van Ares. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan een tussenwerp zo... Eh, ja. Normaaliter. Van Ja. Hoe de dat van tijd uitspreken met een VV-hoek? Nee. Van Hares? Nee. Ah, nee. Nee. Anares. Nee, Van anares. Ja. Uh, Nee, anares. Ja. Wat, uh, wat uh, mij een beetje zonderling lijkt, dat is dat de, de meeste taalkundigen... ...dat verklaar vanuit het Latijnse woord ordinaris. Oei, oh, ja, dus, dat is ver Maar gezocht. dat lijkt mij precies <laughs> met daar gesleuteld. Dat dus is misvergezocht, hè. Ja, dat is zeker. Oei, oei, trouwens, ik vroeg me af in hoeverre dat uh, mensen het Latijnse woord ordinaris kennen. Mm, ja, ook al. Ja, He? nee, nee dat is juist dat. Nee, zou er het woord aard niet in zijn, hè? Van, van aard, dat is van aard. Dat uh, is het Nederlandse aard. Ja, en ik dacht er ook het, het woordje... In zo al in zou zitten. Die elf ja. al dikwijls ja. weg. Als zo naai, al zo veel, hè? An al. Ik heb er problemen mee. Volgens mij zit er aard in het dus. Uh... Aard. Mm. Maar ja, zou dat zou kunnen, dat, dat is heel... <laughs> Want ja. ik heb zo een vraag nu ook. Uh, voor de pinnen komen, van wat komt dat nu? Daar zijn we al aan het zoeken, ja, voor de, komen. Voor de ja. komen, Dan komt er me verder pinnen of ja. komt er maar verder binnen. pinnen. Ja, en ik heb ja. hem nog zitten zoeken in, in Van Daal en zo, ja, ja. maar ik, Dat ik, het niet vinden. ik vind het werkelijk niet. wat een bezig. Eh, nog, ik, ja. ja ja, ik heb het wel gevonden in een paar uh, Duitse woordenboeken die het Bargoens behandelen. Aha. En daar komt die pinnen wel in voor. Ah, zo. In dezelfde tekenis. Ah, ja, dus ik ja. vermoed dat het een, een bargoens is, dus een bargoens. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Zou In platheid staan. of Ja, ja, ja. ja, ja, ja. God, man, ja wel... hij komt ermee voor de pinnen, maar ik bezig dat precies ook nog Herman iets dat ik direct niet vind. Het zou wel voor de pinnen komen. Ja ja, ah, ja, ja, ja, ja ook, dat ja, is zeker ja, daar. Ja, ja, ja, absoluut. Toen, maar dan kan ik dat niet vinden, ja. maar het zou wel voor de binnen komen. Het kan niet tevoorschijn, voor ja. de binnen, ja. ja, wat doe maar. Ja. Wel, ik heb binnenkort een, een heel uitgebreide encyclopedie en tijds, en misschien zal ik het daar in kunnen zien. Dus op computer, dus. Goeie! Als het pargoens daarin euh, verwerkt zit, dan hebben we veel kans. Wel, ik ga proberen van dat want ja, dat, is, dat zijn hier geheel ja, ja, ja, ja, Dus die pinnen inderdaad zou uh, algemeen verbreid zijn, ook in Vlaanderen, dus wat erop wijst, want daar zaten ook heel wat, oh, die allemaal zeeldraaiers en, en oh, dus uh, oude beroepen waar die bargoen, het Bargoens toch een belangrijke rol in spelen. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar is die pinnen ook bekend. In dezelfde zin. Ja, ja, ja, ja. de ja. komen lekker. Zijn. Nee, het zal nog wel een keer. de komen, dus ja. tevoorschijn komen. Hè. Er is ook zo'n uh, boek met uh, van die. Uh, uh, ja, spreuken en woorden die verklaard worden, zoals in duigen vallen en zo. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat bestaat. Ik ja, ja. Ja, ken dat. Had je daar eerst Ja, Ja, ik ken dus dat. Kan van de prof ik. daar uit Brussel. Ja. Ja. Ik heb hier een paar boeken in dat verband en ik zal er een keer zoeken. Is goed. Ja, ja wijzen. Ja, en dan spreekwoordenboek ja, ja. heb ik in zes talen, dus ja, misschien zal ik daar wel nog iets van vinden. Oké, okay. ja. ik laat iemand anders antwoord. Bedankt Herman. Eh, goed Herman, goed. bedankt. Nog een keer. Ja zeg, o, mevrouw Jans. Ja, ah. ja, met de beste wensen voor allemaal. Eens zijn vrouw Jans, en ja. een goede gezondheid en ja. veel plezier uh, en al wat je doet. Ja. Bedankt. En onderneemt. Ja, ja, ja. Um, Abondans. Uh, Waar dat veel is, zo, dat is yeah. alles in abondantie. Ja, ja, ja, ja. Uh, ah. over, In overvloed, zo. Zeker. dat geen krimp is, waar dat niks te kutten is, zo. Ja, ja, dat ja. geen krimp is? Ja, waar dat niks gemoet, uh, werden, wordt dat alles in abondant is, Iemand ja. dat veel opdoet en veel leert en veel loodschien, zo, dat is alles in abondant. Ja, ja. ja. Het eh, van een vakootspel, de, eh, de um, Abondance in Truff gaat fijn maar uh, kapot gaat dat hij ook nog niet fijn Wat? Kapot, dat is alles slogen. Alles slagen zonder ja. dat het solo is. Ja. Solo slim is. Ja, kapot. ja ja, maar dat, dat is nog meer... Eh, ja, dat moeten ze allemaal hebben. Ja, allemaal oh, ja. beslagen. ja. Dat kan zijn dat dan nog veel gaat. Maar ja, dat valt hetzelfde veel, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja maar kapot. Dat klappen ze wiet in de ogen erachter nog van, hè. Ja, ja, en een ja, ja, slim dat kaart er ze in taart in, hè. Ja, ja. Uh, Met de kaarten dat je gespeeld hebt en ben je er mee gespeeld hebt, ja. dat doe ik in café omhoog. Ja, dat ja, zie ik ja. nu niet, ja, nee, nee. Alleen hier toch niet. Nee, nee, nee. Ah, kapot, ja, dat zou veel zijn, ja. moeten we een keer vragen. Ja. Nee, nee dat wil ik zeggen, alles hè? Alles, ja, alle ja. slogen ja. ja. Is dat dan kapotten? Eh, nee dat je dan kapot speelt dat, dat is de ja. plaats, nee, ja. abondans. Eh, ik hoef de goeie, of ik hoef de, de zoveel of ik heb abondans in troef, en die en ik hem kapot. Dat is de maak ik bij je inzit, Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, dan was de elf etages zijn je in mansarde Is de mansarde. Dat wij het ook gezegd. Ja. Een mansardekamer. Ja. Mansarde, zeggen we. Is een mansardekamer een halfstoezen niet hoor? Nee, nee. Nee, maar die komerkus. Ik mag niet eens hoteljes doen gezegd en als jullie die Ah, dat is de frans zak? Ja, ja. We gaan van buiwen als een mansarde Ze hebben we nog wat verandering gedaan, Ze hebben nog mansarde komerkus kom Ah, Ik ja. pas dat wel in dat bedoelde, hier ja. um, ah, ja. als je al een he. ja, en ja. dan is er nog een raam uit het dak, he. ja. zo, dat giel de britten van het huis niet meer he. in het muren nee. zo, ja. dat kan dan wel met, met twee ramen zijn, ja. dat dat een massardekamer is, hier ja. bij ons ja. dus dat is de tweede verdiep, de voorkant is nog een kamer, een mansardekamer en de achterkant is zolder. Een zoldering, is, ja. ja. Zo pas ik het. He. Ja, maar dan, of mansardeboeren, iemand dat van de stad komt en op een bootje komt, dan of we werken. Ja, dat zeggen we ook. Dan zeggen Ja, ja, ja. Ja, mansardeboeren, ja. ja. Uh, Van dat oortlien. Ja. Alles weggeven. Aan je moet doen dat je sterft. Juist. Of alles laten en Iemand ze pakken even aan zijn binnen en ze strepen dan En dan uh, laten dan, om ons te zien. Ja. Dus, uh, ze om allemaal stilletjes zitten. Ja. Dan hebben ze uitgeklikt. Dan ze uitgeklikt. En als je niemand iemand een goede raad geeft we dat niet te doen, gans. Zeg eens dus dan bij jou, hoe moet dat niet heel erg anders Ja, Ja, maar dat moet je, je niet, dat je ja. sterft, ja. ja. Ja, dat gaat toch nogal wat af, ja. nou, want je ja. kunt niet, niet weten. Je kunt niet weten hoe dat alles aflukt, ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, maar dat uitkliegen is bij jou ook weggeven, mevrouw Jans? Ja, uh, niet meer, laten afpakken, ah, ja. loten, loten, loten, ja. uh, loten pakken, als uh, nou uh, verklappen met vijf koeien, beloftes en zo. Ja, ja, ja. ja. ja. Ja, ja. Uh, dat is niet even als een suikertank of een suikernunkel of een taartje. We laveren zoals u, dat is ook voor een. Er loopt nooit in. Dat is in de zien wel. Hè. Ja, we waren nog even bij, ik weet niet of ik mag onderbreken, dat jouwen. Ah ja, dat, maar dat kan ik dat ken ik niet. Dat hebben die niet gezet. Iemand gewoon ooit dat, uh, dat vertrekt me ooit. En shown, dat dat kende niet? Nee, dat is echt niks meer. En, en uh, wuiven, kan dat uh, bij jullie dan ook positief en negatief zijn? Um, of is dat alleen positief? Alleen positief, ja, met een compagnie, iemand een, een tram of een traan gewoon uitvoeren als een soldaat mij, iemand aan mij gaat doen. Dat, uh, en negatief kennen jullie niet? Nee, dat kan toch niet? Of wat uh, zouden, of wat roepen, of wat verwijten alleen. Ja. Iemand kan verwijten. Ja? Uh, dat de oe mag ik het zeggen hij had het zie toch ja ja ja ja ja ik kan het al gezegd tegen Loden. dus maar ja, dat zijn kinderen dat hij ja ja ja ja ja ja ja ja ja Lode, dus, ja, hij ja, heeft, zo, ja ja ja ja ja. Hier, uh, au, au, au, au. ja ja ja ja het, het, het, doen, zo, ja au, au, au. ja ja ja ja ja ja, dat is kindertaal, hè? Ja ja, ja, ja. Maar als er AU geroepen werd, is toch een duidelijke afkeuring van het publiek, hè? Ja, ja, ja. ja. En dan Anores, Anares, dat ga je zeggen. Ja. En zijn niet gewoonlijk? Eh, ja. Anores, eh, volgens komt dat erachter. Of ja. Anores is dat op Dat Dan wil je toch eigenlijk zeggen, gewoonlijk is dat zo? Ja, ja, ja, ja, dat is inderdaad zo, Lajans. Gewoonlijk. Ja. Eh. Nu in de volgende context geeft zo eens een voorbeeld. Wij is alle Marie, ik zeg zo maar wat hè? Ja. Ah, deze aardes van voor van achter. Ja, ja, ja, ja. ja. Of van oorden ze zijn toch nooit de met of die. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo. het een vast patroon dat erin zit, zo. Ja, ja dat zien we natuurlijk ja. bij die naard van Herman, hè? Dus uh, ja. inderdaad, dat zou kunnen, hè? Ja. Dat die een aard een rol speelt erin. Ja. Dus volgens haar gewoonte, volgens van Anares, van zegt hij soms wel eens. Anares is ze naar de met. Gewoonlijk. Gewoonlijk, ja. Of dat dat er gewoon, is maar achtergezet gezet hij, ze is naar de met, Anoros. Anoros is ze naar de met of Anoros is ze door naar zo of wat, ja. En dan, van die je loon, uh, de, de, als ze dan op tijd niet wat geloven lopen, dan moeten ze boete betalen ja. en gelijk kalk bestellen en olie bestellen. Ja, ja. die moesten allemaal met de kroeghoer aan ja. De roeien bestel weer met een hele wagon zo. Ja. Ja, die moesten ja. op tijd slecht zijn hè. ja Ja. Die bleven maar, ja, op afgesproken tijd staan stellen ja. Hè. ja, ja, anders moesten zwartboeten betol werden ja Dat was de marchandise. De marchandise, ja. ja, zo openbakken en ja. ja. Of en, platten, als het ja. zo van die paal verdoepen ja. waren, ja. Ja, ja. En in ooit schuiven. Leuk vertellen, dan is er nogal ooit geschuiven uh, Iemand dat ooit schuift in zijn klappen. Ja. Is dat noodzakelijk uit de leugens? Nee, nee ja. of overdrijven, of ja. overdrijven, of... Zo met veel, ja. veel fantasieke is basis. Het uh, uh, was niet geloofwaardig, zo ja. is uitgeschoven. Ja, ja. En nee. ooit geschoven, is ook gedamst he. Ja, dat heb je gezegd, bij ja. ons ook. Ja, ja. En het ooteren. Ja, ooteren, ooteren, Ja, spreken, je ja, kan hem toch moeilijk, ja, ja, ja, moeilijk oortelen. Ja, ja, oorgen, ja. is inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Dat ja, kan hem slecht uitdrukken. Ja. Ja, ja. ja, ja of iemand dat hem niet moet ooit niemand iemand dat met veel verdriet, als u hem hebben goed gedaan, dat hem een keer kost ooit Als iemand dat hij opkropt en dan moet er ooit, dan zijn ze de hoek. He. Ja, dat is echt. Ja. Of... En dan mis moet hem toch een keer kunnen ooteren, ja. ja. Ja. Dat uh, werk wordt ooit er nog bij ons eiteren. Ja. Is wel niet tegenaardig, hè? Ja. Uh, het zal uiten zijn. Ja, ja. Uiten, maar ja. bij ons is dat precies uitenen. Ja. En is die uh, uh, gedissimuleerd tot de R. Uiteren. Ja. Uit Uiteren. Ja. Uiteren. Ja. Ja. En mensen wetten op de muur, dat dat doen we wel nooit. zijn. Ja, maar zoals op roer Of Op ja als op op onderpoint. En dat is dan is niet goed gevoerd, met een patatenskelder, dan heb je een ekele baan weet je ah, Ja, ja, ja, Maar je toch al een wedstien. Ja, maar dat was toen niet bij de rand, en door was het ja. pas zo gierig op, op een wutsteen, hoe is men me daar lieten vallen, dat was een groene ja, ja. lambrak ja, en op de muur, dat was het rapste Ja, dat was niet gierig op. Oei, oei, oei, dat was iets, <laughs> dat was iets, daar. Ja? een goede wedstien ja. Ja, niet met geen vatje handen komen of nog niks, hè. Ah, ja. ja, want anders slept dat niet meer. Dat is toch, hè? Juist. dan moest zo rij blijven, hè? Ja, en dan moesten de messen gaan wetten op de muur. Ja, en dat was straks toch gedaan. En, en was dat ook afdoend? Ja, ja. Probeer een keer. Ja, ja, want dus men ontwien, hier als men niet nog hier woon je een niet van, van, of van het stal of iets toe, dan ga ik hier gewoon wetten als een ja, rij van planten van af te doen. Dat moet goed schetsen, ja, ja, dat wordt is, is een aangehoor. Word. Ja. Zie je wel. Ja. Je moet niet filmen, hè. Ja. Alleen is het meter. een beetje. Ja, een plant trekken. Ja. ja. tot uh, nog een keer. Ja, uh, tot zondag, in Jans. Ja. Bedankt. Dag. Ja. Het is uh, van Vermeeren, hè. Ah, die van Vermeeren. Ja. En uh, ludica, ik had hem inderdaad zetten van de boemen, ja. dat hij zo nog uh, rij waren. Wat ja. was dat ervan Ah, dat, ja, afschulpen, hè. Nee. Gelag te maken. Ja, afschulpen, hè. Nee. Ja, maar wat is dan? Verkappen. Ah, verkappen. Ver, ja, want ik heb toch hier nog een balje liggen, hè. Maar dat doe ook, hè. Ja. En dat was een bul, dat zo lijf toch kost, van niet klappen, maar zo toch gewoon... weet ik mij kost, dat gewoon plat kappen hè. En dat was verkappen. Ah, ja. Ja, ik weet niet dat dat nou... Dat kan zo dat andere mensen dingen ook goed is. Maar we willen nog zo'n balje hangen. Oei. dat dus dat is, dan weet niet dat... dat dat komt nog van veel dingen ver, zoals ik weet niet ver. Ja. Zie je, het? en dat is een ver ver verkabballetje. Oh, <coughs> ja, zie Een Ja, en dan van dat schefferen. Ja. Schefferen, dat kunnen van, van, van een hoop uh, kunnen afschefferen. Ja. Maar bij ons wordt dat meer gezegd. Als je naar na een boom klimt, hè. hè je kunt ja. naar klimmen, hè. Ja. hij klimt daar bovenop. Maar je kunt er niet meer af. Je kon niet, He, he, he, dat verstand niet van een piene, moet dat binnen zo bij je zitten. Ja. Dan worden dat broek kapot. Ja. En dan, yeah. ah, dan schefferen ze met de voeten eraf. Ja, yeah, ja. Yeah. De met voeten zitten nu op de boom en dan zo scheffert ze yeah. eraf. Ja. Yeah, yeah. da, dat was ook schefferen. Ja. Yeah. Ziet dat weet je, dat, dat is juist. Yeah. Ja. Maar dan van, van dat stuiken, daar, he, van de, Van die Van die Ja. Dan moesten ze moest een pinnen aankappen. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat was distelen. Ja. Yeah. Of distelen. Distel. Ik heb zo'n distel nog liggen. Ja, waar is het tegen destel? Ja, we Zulden, de stel, ja. Zulden, ja. Ik heb, ik, heb, ik heb nog een keer vliegplan gewerkt en uh, dat, dat was zo met uh, verken zo, ik weet niet of dat die het moet. een uh, Verken zo, waar ze in de grond mislagen. En dat trokken ze omhoog en dat was zo'n dik uh, ouder verken en dat schlug altijd beneden totdat dat pijl in de grond stak. Heb je dat nog, nog geweten? Nee. Maar als ze nou zo'n groot botemins zitten, hoe de grond van onder goed vast zijn he. Ja. Dan zitten ze allemaal niet een pijl tegen maar dat was zo lang als zo'n pijl. Als er een oppijl was, zo lang was dat. Ja, ja. En dan bonden ze dat met ziel vast en zo trokken ze dan omhoog, dat naar En dan begon ze dat verkennen te slagen, maar hoeveel stond dat ook, dat weet ik niet. Oi. Maar dan moest daar van onder ook een pine aangedisteld worden. Ja, ja. En dan heb ik hem dan nog gedaan. Als ja, ik een keer moet een foto maken daarvan. Hè. Ja, dat het is, is goed. goed. Distel. Als je dat door nog ben ik zeggen, zo'n Distel. Ja, we hebben toch al niet één gezien. Hier moeten wij helaas eindigen, Levermijden. De goede zondag, hè? Ja. Bedankt. U luisterde naar onze 296e aflevering aan deel van op de Radio. Uh, viva, graag tot volgende zondag. Tot de